Duur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs moet worden afgeschaft. Dat staat in een brief van ouder, leerling en onderwijsorganisaties aan de Tweede Kamer. De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten de lessen om. Omdat de bijdrage vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen dan de andere. Dat leidt volgens de organisaties tot ongelijkheid. Ze vinden dat de overheid de activiteiten moet betalen. Ook vinden ze dat in het voortgezet onderwijs niet alleen de schoolboeken gratis moeten zijn... maar ook digitale leermiddelen, zoals laptops. De autoriteiten van Kiev zeggen dat vannacht meer dan 30 raketten en drones zijn neergehaald. Die zouden tegelijkertijd vanuit Rusland op de Oekraïnse hoofdstad zijn afgevuurd. In het hele land ging vannacht het luchtalarm af. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade.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 In de playoffs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1. En Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns. De winnaars strijden met elkaar om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het weer. Eerst veel bewolking. Later is er meer zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM,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 Mm-mm-mm. Mm-mm. Mm -hmm.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 Il een sorriso io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì. Sí. Perdono, qui non ho una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la senza misura. <güls> io senza di te non lo so. È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 Ti heb een handje in mijn zak, ik heb een ik heb That is home to four So he's sitting there With nothing to do Talking about Robert Riker And his mod leg crew huh?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 Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar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 Hace ik me sienta mejor. para lo que necesites esto. Viniste a completar lo que soy. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs moet worden afgeschaft. Dat vinden ouder, leerling en onderwijsorganisaties. Omdat de bijdrage vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen dan de andere. Daarom zou de overheid de bijdrage moeten betalen. De autoriteiten van Kiev zeggen dat vannacht meer dan 30 raketten en drones zijn neergehaald. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt was 15% duurzaam opgewekt, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 13%. De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. Het weer, eerst veel bewolking, later is er meer zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland.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 Als alleen het oud worden gehaald Oh, oh, oh rustig ademhalen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 Forever would be. You're walking out so casual. to fill you back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 is Zon, Zandvoort en and, phone. and I was out So girl so girl I saw you standing there across the room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 Cause we did